Middernacht, het is dinsdag 11 december. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal vrouwen dat werkt is de afgelopen jaren niet verder gestegen. Uit de emancipatiemonitor van het CBS en het SCP... blijkt dat de arbeidsdeelname in 2010 en 2011 gelijk is gebleven. Sinds het eerste onderzoek in 2000 steeg het aantal werkende vrouwen... vrijwel elk jaar. Steeds meer vrouwen bleven werken... nadat ze kinderen hadden gekregen. De afgelopen jaren is de arbeidsdeelname blijven steken op 64%. Procent. Volgens de onderzoekers komt dat door de economische crisis. Veel vrouwen zijn werkloos geworden. Van de vrouwen tussen de 20 en 64 was de afgelopen jaren 52% economisch zelfstandig. Zij verdienen minimaal een inkomen op bijstandsniveau. De luchtmachtbasis Leeuwarden onderzoekt of twee Nederlandse F-16's... afgelopen avond bijna op elkaar zijn gebotst. Dat heeft een woordvoerder tegen het ANP gezegd. De straaljagers van de basis vlogen boven het Duits oefengebied...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 Ook in het centrum van Amsterdam moest iemand naar het ziekenhuis met koolmonoxidevergiftiging. Het meisje sliep naast een kapot gaskacheltje, zegt de brandweer. Het weer, vooral in de kustgebieden vannacht, lichte winterse buien. In het binnenland ook brede opklaringen. Het vriest bijna overal een paar graden. Overdag veel zonnige perioden, maar vooral langs de kust ook enkele winterse buitjes. Temperaturen dan tussen plus 1 en plus 4. En tot zover het NOS-journaal. Dan is er awb verkeersinformatie In het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing. En de N208 Sassenheim richting Haarlem... is tussen Sassenheim en Lisse dicht door opruimwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Afgelopen zomer was ik voor werkzaamheden in Vlaanderen. Mocht het misgaan tussen jullie en de Walloniërs... zei ik tegen een Vlaamse vriendin... dan uh, willen wij Hollanders jullie er wel bij hebben. Al is het vanwege die mooie taal. Ze lachten. Dat kunnen jullie helemaal niet aan, zei ze. Wij zijn veel te corrupt voor jullie. Diezelfde avond belde ik aan bij het adres waar ik een week zou verblijven... in het centrum van Antwerpen. En ik had online een prachtig appartement gevonden... met een dakterras met uitzicht over de hele stad... En dat voor een bescheiden prijsje. De huurbazin deed open en leidde me naar een ruimte... niet groter dan een gangkast... met een piepklein raampje dat uitkeek op een blinde muur. Voilà, zei ze. Op de website zag het er wel wat ruimer uit... deed ik een voor mijn doen dappere poging tot verzet. Ze keek me wat meewarig aan. Amai, je gelooft toch zeker niet wat op internet staat. Ze draaide zich om en hoofdschuddend shokte ze weg. Domme Hollanders. Goedenacht en welkom in Casa Luna. Ons land staat al jaren in de top 10 van de minst corrupte landen. Maar zijn we dat ook of zijn we vooral goed gelovig? Nederland is zo'n beetje het laatste Europese land... waar geen groot omkopingsschandaal in het profvoetbal aan het licht is gekomen. En hoofdredacteur Johan Derksen van Football International... maakte twee van zijn speurhonden een half jaar vrij om op onderzoek uit te gaan. En het resultaat is een verbluffend boek, Voetbal en maffia getiteld, waar het ene hoofdstukje je nog meer uit je stoel doet vallen dan het andere. En het, heeft allemaal, het is allemaal niet zonder effect gebleven. De Tweede Kamer organiseert een hoorzitting en aanstaande woensdag meldt Interpol zich op de burelen van de KNVB om de handen ineen te slaan. En de komende twee uur zijn de Woodward en Bernstein van de Vaderlandse Voetbaljournalistiek te gast hier in het Huis van de Maan om verslag te doen van hun toch wel bizarre reis langs de schimmige uithoeken van het internationale voetbal. Tom Knipping en Ivan van Duren. Goedenacht. Goedenacht. Um, twee weken geleden had ik hier Glenn Helder te gast. Voor jullie natuurlijk ook wel bekend. Oud-international, die ontspoorde, maar reeds weer wat opgekrabbeld is. En ik had het met hem over de eveneens ontspoorde collega Andy van der Meijden... die dat boek heeft uitgegeven, wat nu iedereen leest. En die heeft voor zijn ex-vriendin een kameel gekocht, stond in dat boek. En toen dacht ik, nou, hebben we de gekte wel bereikt... maar nu heb ik jullie boek gelezen... en nu blijkt dat toch een soort kinderspel te zijn. Ja. Ik denk, laat ik maar met de deur in huis vallen. Zambianen in Lapland. Ja, Zambianen in Lapland, inderdaad. Ja, wij, om, om eerlijk te zijn, is het, voor ons was het ook een... Uh, zoals jij het hebt gelezen... en bedankt voor de mooie complimenten... maar zo is het eigenlijk ons ook vergaan, hoor. Want wij begonnen aan een, een boek over... ja, er zou wel omkoping zijn in het voetbal. Dat was wel duidelijk allemaal... Maar uh, iedere dag donderde van de ene verbazing in de andere. Ja, en, uh, we gaan we al gaan uitgebreid, Ivan. Jullie, jullie zoek toch blootleggen. Maar ik wil toch gewoon even beginnen met die Zambianen in ja, Lapland. En dan nou kom je dus bijvoorbeeld bij Zambianen in Lapland. Leg het nou eens even uit. De, de, de, ergens wil iemand geld verdienen aan, aan voetbal, gokken en hij weet de uitslag al. En dan nog een Zambian in Lapland. Nou, dan, dan ga je naar Afrika en dan zet je voetbalschool neer. En daar willen alle honderden jongens die willen natuurlijk gaan voetballen. En dan zeg je: Ja, maar in Finland gaan voetballen bij mijn club. Want je bent zelf een Zambiaanse speler die heel groot in Finland is geweest. En, maar dan moet je wel naar mij luisteren. Nou ja, iedereen zegt wel ja. Hè, want, Wie zei dat tegen de Zambiaanse talenten. Dat zei een, de, de beroemde Zambiaanse spits die inmiddels technisch directeur was geworden bij die club in Finland. En die had wel een voetbalschooltje en die recruteerde spelers voor die Finse club die daar heel blij mee waren. Nou, die verdienden daar officieel iets van 1500 euro, veel geld in Zambia. Maar als ze nou ook nog eens een keer zouden zo echt zouden luisteren, dan zouden ze veel meer kunnen verdienen. Dus... Uh, uh, ja, wat daar gebeurde is dat je eigenlijk... Uh, ze wisten die uitslagen allemaal... van tevoren gokten er ook op. Die Zambianen moesten gewoon naschieten... Of, uh, of luisteren. Van tevoren kreeg ze horen wat ze moesten doen. Verliezen, winnen, misschien buiten spel staan. Uh, noem maar op allemaal... En het grappige was, of het grappiger, wij spraken de Engelse coach daar. En die zegt, ja, die jongens, uh, ik, krijg ze, ik krijg die tactiek krijgen ze niet onder de knieën. En, uh, die Engelse coach wist het niet. Die wist het niet. Niemand wist het daar, behalve die mensen die ze hadden opgezet. En uh, ook het publiek niet. En ze, niemand wist het. En het heeft jaren geduurd. En uh, het raar was, die jongen won ook alles. Dus je denkt ook niet aan omkoping dan. Maar het gaat natuurlijk om met hoeveel je wint, hoe weinig je wint. Want en het ze grappig... kan nog alles gokken in dat voetbal. Het is dus op... niet alleen wie wint verliest, maar hoeveel, wanneer wordt de penalty gegeven. Wie krijgt een rode kaart, daar gaat het ook om, hè of je kan op alles schokken. Ja, je kan, je kan hem echt op alles schokken. En uh, zeker in Azië, maar ook in Engeland, is het uh, bijvoorbeeld. Je, ja, je kan echt op alles schokken. Dus welke ja. kleur uh, sokken heeft de keeper aan? Kun je ook op gokken. Ja, want, maar tom, tom, het mooie was, het die, was ook uh, van die Zambianen. dat ze tijdens de wedstrijd ook instructies kregen. Die coach zag op een gegeven moment. Nou, ze kijken wel, ze luisteren wel naar me. want ze kijken me de hele tijd aan. Uh, maar achter die coach bleek een man te zitten uh, met een petje op. En als yeah. ze bijvoorbeeld naast moeten schieten, deden ze een petje af. En als ze op doel moesten schieten, deden ze een petje op. En wie en, was die man? Dat was, ja, dat was een man rond de club. Dat zijn vaak makelaars of tussenpersonen die, die spelers recruteren. En dan spreken ze instructies af. En dan bekijken ze tijdens de wedstrijd wat ze moeten doen. Want met name in het live gokken in, Gazi in Azië, daar gaat, daar gaat heel veel geld in om. Zeg Kijk, maar. Ja, het is heel simpel. Ik ken die Afrika... Ik, ik uh, wij, wij doen dat samen. Ja. We zeggen het de Afrikaan. Wij bellen door. Al binnen een kwartier valt er een penalty. Nou, dan, ik bel er naar jou door, jij zet 50.000 euro in, hè? want dat valt nu binnen. Maar het is zo, zo live gaat het. Dus, ja, en zo even... live gaat het en in een minuut hebben we allebei een half miljoen. En, en, en dat is het krankzinnige dus, uh, dat we dat eigenlijk zelf niet doen. Maar ik doen. ga dit nog even reconstrueren. Ja, jullie, zitten, dit... jullie zitten er, er, er diep in, maar de, de gemiddelde <laughs> luisteraar niet. Want Ond, onderschat even, je luisteraars niet. <laughs> even, nee, maar even het beeld schetsen, want het ja. is toch wel... Dit is namelijk nog wonderlijker dan de kameel van Andy van der Meijen. Lapland. <laughs> uh, ik, ik stel me voor een heel klein stadionnetje in the middle of nowhere. En dan, je speelde ja. daar in een tent in de winter, in een verwarmde tent zelfs. Oké, okay, ja. dus het is sneeuw, koud, dus ja. er is niks. Het is alles behalve topsport. Het is een soort uithoek van het ja, Europese voetbal. geen supporters. Nee, Weinig is... pers waarschijnlijk, veilige plekken. Ja. Oh, daar staan een hele zwik Zambianen in de sneeuw. Ja, ja dus een stuk of zes, zeven. Achter de dugout zit een man met een petje. Ja. Een ja. aziat. In Azië zet iemand een miljoen in op een penalty op die wedstrijd in Lapland. De, ja. de Aziat draait zijn petje. Ja. De Zambiaan laat zich... Van maken of van maken. Of of je iemand kunt ook neer. iemand zo neerhalen dat je zeker weet dat het, het ja. En een half uur later heeft een andere Aziat een miljoen verdiend. Ja, ja. nou dat bedrag. Dat, een dat gedeelte kan... gaat terug naar de Zambianen op het veld. Nou, die kregen na de wedstrijden vaak een papieren zak met daarin 40.000 tot 80.000 euro die ze mochten verdelen. En ze hadden ook twee tactische besprekingen. Eén van hun goedwillende Engelse trainer, die van niets wist. Maar een half uur ervoor was er een andere bespreking gehad. Van de Aziat met de Ja, pet. En dan denk je, die gasten zijn gek, dat zijn we ook. Maar het uh, unieke, of het unieke waar we terug. Op zijn op het boek, omdat de verhalen werden zo wild opgegeven. Ja. Dus iets hadden we, als we dit uitgeven, dat gelooft niemand. Ik zie het ook aan je gezicht. Maar dit is, komt allemaal uit processtukken en is ook. Is ook uh, het, het komt allemaal uit verhoren, getapte dingen. Het komt ja. uit justitiedingen. Dus het is ook allemaal bewezen. Maar het is. Het is nou ja, het, het is vaak. Hè, uh, dat ITFA-documentaire festival in Amsterdam is net afgelopen. En dan zie je ook van die verhalen, denk je. De, Mooi is de, dat, hè? Het, het ja. is de, de werkelijkheid overtreft de verbeelding. Ook hier. Want dit kan je toch niet bedenken? Zamb omgekochte Zambianen in Lapland? Nee. nee. Zelf kwamen we ook echt in een tunnel uh, terecht. Kijk, we werken allebei al 10, 11 jaar bij Football International. wereld dicht, ja. Maar <laughs> het laatste jaar is voor ons echt een totaal nieuwe wereld uh, open gegaan... Ja. waar we zelf eigenlijk ook geen weten... Uh, van hadden. Opeens. Ze waren zelf ook echt geschokt uh, van wat er tegenkwamen. Ja, die Zambianen, dat is wel een van de meest schrijnende voorbeelden. Want die spelers kunnen ook geen kant meer op. Hè. Ook al willen ze het niet aan meedoen uh, daar uh, in dat Lapland, je kan niet meer terug. Ik bedoel, de familie krijgt iedere week uh, keurig geld opgestuurd en die verwachten gewoon ja. dat zij daar carrière maken en dat dat geld uh, de komende jaren gewoon uh, opgestuurd blijft worden. Dus ja, je kunt meedoen of je kunt uh, gezichtsverlies leiden en teruggaan naar Zambia zonder geld. Dat is natuurlijk ook geen optie. Dus die spelers komen daar in de veronderstelling... dat ze een mooie carrière in Europa tegen moeten gaan. Maar worden gewoon voor het blok gezet. En eigenlijk gedwongen uh, om wedstrijden te manipuleren. Opdracht van een gokmafia. worden hoest, het als heet. dat soort jongens nou echt goed spelen? De, uh, worden ze, kunnen ze dan niet naar een betere club worden verkocht? Ze kunnen toch niet helemaal in, in uh, nou ja, onder de macht ja, uh, die... Vaak zijn er niet de grootste talenten die daarheen gaan. Hè, ja, ja. Naar dat soort clubs. Dus ja, er worden gewoon spelers gekozen die, uh, ja, die gewoon middelmaat zijn... en niet voor Manchester United of Arsenal in aanmerking komen. Ja, want dat viel me ook op in jullie boek. Hè. Het gaat nooit om Ajax, PSV of Barcelona, Madrid. Nee, maar het gaat het altijd niet. over... Ja. Hoe heet die club in Lapland? Ravignemi. Het gaat altijd over ja. Ravignemi ja. tegen FC Ulu Lulu. Nou, uh, in het boek uh, daar komen we later ook nog wel op. Uh, we komen ook ja, op, er komen een paar uh, grote ja. wedstrijden. Maar het makkelijkst manipuleren zijn natuurlijk. Mensen met weinig geld en, uh, ja. en, uh, en, en, en wie. Je kan een spelerspas kopen, kopen ja. in Brus van een Braziliaanse jongen voor duizend euro als wij uh, een Braziliaanse jongen zien. En dan gaan ze ouders mogen die, die spelers pas kopen voor 500 of 1000 euro. Dan zeggen 99 van 100 jaar is die gewoon je eigen zoon Die spelers en je mag mensenhandel. Ja, en daar worden ja. wij kotsmisselijk van. Ja, de spelers, en, uh, ja, de spelers met, met, met schulden bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk het meest gevoelig uh, voor manipulatie. Maar bijvoorbeeld ook clubs. Hè. Je hebt een heleboel clubs in Europa die in de miljoenen schulden zitten. Die ja. eigenlijk geen kant meer op kunnen. Op het punt uh, staan om failliet te gaan. Nou, die worden dan benaderd uh, door iemand die de club wel over wil komen. Loesje je eigenaar, nou, die koopt het uh, voor, voor een miljoen. Ja. En vervolgens kan die eigenaar natuurlijk gaan doen uh, met het team uh, wat hij wil. En maar er, is, er, er, er zijn voorbeelden dus dat zeg maar, corrupte eigenaars aan de macht komen... vervolgens hun eigen spelers er neerzetten... en ja, die gewoon uitslagen op bestelling spelen. Ja. Ivan van Duren, 46 jaar oud en Tom Knipping 34 zijn journalisten bij Football International. Beiden komen van de Gelderlanden waar ze sportverslaggever waren. Ze zijn gespecialiseerd in de financiën binnen het profvoetbal... en kregen vorig jaar de kans zich te onder te dompelen... in de fraude in het internationale voetbal. Ze schreven daarover een boek getiteld Voetbal en Mafia. Inmiddels volgens mij al bijna aan de tiende druk. Ja, we hopen dit jaar nog de tiende druk te bereiken. Tiende ja. druk, in een aantal maanden al. Um, uh, het boek leidde onder meer tot Kamervragen. In aanstaande woensdag krijgt de KNVB bezoek van Interpol... Ivan van Duren won eerder de Nico-Scheepmaker-beker... voor het beste sportboek getiteld Voetbal in een vuile oorlog... over het wereldkampioenschap van 1978 in Argentinië. Meer info over Casaluna vindt u op www.radio1.nl. Kunt u ook andere afleveringen terugluisteren... en alvast zien wat er allemaal nog komt de komende week. Casaluna um, vindt u ook op Facebook en Twitter. En Dan kunt u zich met ons bemoeien, mocht u die aandrang hebben... maar u mag ook gewoon rustig luisteren. Het centrale woord... Um, Iwan en Tom jullie boek is Matchfixing, uh, gefixeerde wedstrijden. Er zijn, als ik het goed heb begrepen, eigenlijk... Nou ja, de twee meest basale manieren om een wedstrijd te beïnvloeden... is of een speler in je macht hebben of een scheidsrechter. Ja, en een scheidsrechter, dat is het ideale scenario. Laten we daar eens mee beginnen. De scheidsrechter is het ideale scenario, natuurlijk, want als je die ingreep hebt... dan slaagt de manipulatie uh, eigenlijk vrijwel zeker dan gaat het vaak om het geven van een penalty... of het geven van een eerste gele kaart... Of, of een rode kaart in de eerste of de tweede helft. Dus als je met de scheidsrechter afspraken kan maken... dan, uh, dan ben je spekkoper. kopen. Dus dat is ook vaak waar die criminele organisaties zo op inzetten. Want dat is, dat is matchfixing. Wat is dat eigenlijk? Hè? Dat is een criminele organisatie... Uh, die wedstrijden manipuleert... daar vervolgens geld op inzet bij gokbureaus... en daarmee dus enorme bedragen verdient. Dus als je dan de scheidsrechter kan bewegen om bepaalde handelingen in de wedstrijd te doen... dan kun je natuurlijk heel veel geld mee verdienen. En dat is ook gebeurd overal in Europa... tot in de Champions League en uh, WK-kwalificatiewedstrijden aan, aan toe. Er worden gewoon zakken met uh, ja, 50.000 euro of zo... worden voor de wedstrijd overhandigd. En de scheidsrechter uh, die fluitkeurig uh, zijn strafschoppen. En er was zelfs een organisatie in Duitsland... dat was, dat was een bende Kroaten was dat die was zo goed ingevoerd in het voetbal... die, konden slechts, die wisten op, uh, bijvoorbeeld op maandag al... voordat de aanstellingen officieel bekend uh, waren... welke scheidsrechters op vrijdag en zaterdag uh, zouden fluiten. Ook de internationale wedstrijden. Dus dat betekent ook vanuit de voetbalorganisatie. Ja, dat betekent dat dus, dus dat inderdaad zijn. Goed dat er in de organisatie dus uh, ja. informatie daarover wordt doorgespeeld. Dus ja, de corruptie die zit eigenlijk ongelooflijk diep en die gaat gewoon door uh, tot, uh, tot de hoofdkwartieren van, van de UEFA. En nou is, is, is in bijna elk land in Nederland of in, in Europa tot, tot met Lapland zijn, zijn er grote zaken aan het licht gekomen. Duitsland ook ook veel zaken. Um en het Oostblok waar heel veel gedoe vandaan uh, lijkt te komen. Gek genoeg niet in Nederland. En jullie bij Football International dachten dat kan, dat is te mooi om waar te zijn. Ivan? Ja, we leven hier niet in de Efteling natuurlijk. En kijk, als landen als uh, Zwitserland, uh, Finland, Duitsland... Uh, toch gerespecteerde landen ook... vergelijkbaar met Nederland qua uh, transparantie en betrouwbaarheid... Uh, als daar de ene naar de, daar, uh, netwerk naar het andere wordt opgerold, dan is dat hier ook zo. En het uh, punt is, deze criminaliteit is een nieuwe vorm van criminaliteit. Het is een miljardenindustrie. Mm -hmm. uh, en de overheid, uh, nou, en wij allemaal moeten ons heel erg instellen op de nieuwe tijden... Waarin, uh, Internet een vlucht heeft genomen waar de grenzen eigenlijk niet meer bestaan. Want hoe oud is deze vorm van omkoping? Hoe lang speelt het Nou, ze? dat is. Uh, kijk, omkoping is natuurlijk zo oud als sport zelf. Mm -hmm. Maar als je het hebt over uh, uh, een, uh, een uh, miljardenindustrie die is ontstaan, dat is de afgelopen. Interpol is daar ook nog volop mee bezig. Maar je kunt ervan uitgaan eigenlijk dat uh, het moment dat de eerste modems ja. uh, in, criminele, in, in criminele handen vielen, die dan. Uh, je kunt zeggen wat je wil. Uh, bepaalde intelligentie is mensen natuurlijk ook niet te ontzeggen als je een gat in de markt ziet. Ja. Kijk, vroeger kon je hier ja, op Ajax Nak nou kon je op de toto invullen met sigarenboeren. Maar op een gegeven moment kon je ook in, uh, in Shanghai op een knop drukken. En ook gokken. En op een gegeven moment ontdekten mensen... Nou, Want maar, als die als... miljardindustrie gaat over gokken. Het is altijd gelineerd Ja, het is, uh, ja Nou, Interpol zegt uh, dat vroeger uh, wat, wat heel erg in de drugsindustrie werd uh, verdiend. En ja. ook heel veel van diezelfde mensen zijn overgestapt hier naartoe. En... Uh, die spreken ook van de miljardenindustrie. Uh, dus het gaat over ontzettend veel geld. En ze zijn er eigenlijk pas sinds een jaar of tien achter dat het gaande is. En het raar is, iedere keer begon het als bijvangst. Uh, in Duitsland waren ze de mensen uit de, diep uit de prostitutiewereld aan het tappen. En het ging steeds maar over wedstrijden en de scheidsrechter... en uh, nou, in Duitsland is gelukkig zo, als er op een gegeven moment iets wordt aangekaart... dan zijn ze ook verplicht te onderzoeken. We hebben een ander systeem als in Nederland waar je mag kiezen. Als, uh, mag de of je van justitie zeggen ja of nee. Daar ben je verplicht als je iets vindt. Dus ze hebben een mannetje opgezet. En uh, ze kwamen van de ene de verbazing, vielen ze in de andere. En, uh, uh, daar is de politie zich bij gaan scholen. Hetzelfde gebeurde in, uh, in Zwitserland, in noem maar op allemaal. Altijd en... gefixte wedstrijden. Maar ja, nog het is altijd bij Maar niemand was voor... specifiek op zoek naar die wedstrijden. En ja. nu, uh, langzaam maar zeker, gebeurt dat wel. En uh, dan zie je dus ook overal de ene naar de andere uh, bende... die opgerold wordt over Europa. Alleen in Nederland heeft de KVB, de Sportbond... maar ook de politiek en justitie altijd gezegd... ja, maar dat gebeurt hier niet. Dus eigenlijk moet je eerst een smoking gun hebben... Ja. en dan willen ze dat het gebeurt. Nou, en dat, uh, dat kan natuurlijk niet. Het is, uh, het is namelijk grensoverschrijdend. Het is typische mondiale criminaliteit... waar we op plaats A zit degene met, met, met, met, met de computer. Op plaats B is de knokploeg, op plaats C is de wedstrijd. Maar dat hoeft allemaal niet meer in één land te zijn. Dus je maar kan... toch hebben jullie geen hard bewijs... voor een gekochte Nederlandse wedstrijd gevonden. Wij hebben in ons eerste boek, wat voor ons ook een ontdekkingstocht was... Ja. Zeg maar, uh, geprobeerd Europa te inventariseren. Uh, zijn toen op meerdere sporen naar Nederland ook gekomen. Uh, maar wij vinden wel... Uh, het belangrijker eigenlijk dat de justitie, politiek, voetbalbond... dat zijn in onze democratie degenen uh, die, die dit soort dingen moeten doen. Wij zijn degenen die moeten aanwijzen. En, uh, en, en vind, dat vind ik de rol van de journalistiek. Ja. Maar je moet nooit, vind ik, zonder bewijs... En dan keiharde bewijzen. En dat is moeilijk, want het is de moeilijkste, uh, de moeilijkste misdaad... om te bewijzen zo'n ja. beetje. Moet je uh, mensen aangewijzen of clubs of scheidsrechters. Ja. We hebben het systeem blootgelegd. In, in en in we, de... zitten, ja. we zitten echt uh, op ontploffen werkelijk. Want ja. het is heel irritant. Uh, we hebben 5% opgeschreven van wat we weten. Ja. Maar dit is allemaal 100% bewezen. En ons, de opvolger komt eraan. En dat is uh, vooral mafia ja, de... in de lage landen straks. Dus dan komen er, dan komen er wel wedstrijden aan bod. Uh, we gaan heel even naar 1983... Een Zo. fragmentje luisteren. En, en, en, ik denk dat jullie wel weten om welke wedstrijd het gaat, want gaan we gaan het er na afloop over hebben. Ja. Victor. Leuk. Senior Victor. Dat Het mij kunnen helpen. Ik dacht misschien dat ze in de dag te goal. Maar hier is Daar is Nederland als Tom, uh... 12 of één horen we nog iemand die weet het Tom jij bent een stuk jonger weet je weet je de wedstrijd ja hier, hierdoor ging Nederland uh, niet naar het eindtoernooi ach man en welke maar wat waren wie horen we hier welke commentator? Uh, dat moet ik even naar mijn oudere collega kijken oh dat zat ik even niet ik zat helemaal te denken aan een nieuwe bestuursgebouw dat er in Malte werd nee uh, zeg maar... Volgens mij was het Theo Reis, maar kijk even. Nou, Oh, zomaar kunnen. Zomaar van, kunnen. Nee. De beroemde 12-1, Spanje wint van Malta met 12-1. Oh, Ze met moesten een... met doelpunten verschil winnen om naar het EK te gaan. Opeens kwamen die 11 doelpunten. Ja. Uh, en later werd de keeper van Malta, die al die doelpunten heeft doorgelaten... werd nog in een, als een soort held in een reclamespot in Spanje. Als ja, ja, <laughs> ja. gevierde man. Was dat een omkopingszaak? Nou, het grappige is dat vorig jaar uh, was dat een omkopingszaak... Uh, nou ja, als je moet bewijzen, dan is dat bewijs nooit geleefd. Maar grappig is dat ik vorige nog tegen Tom heb gezegd. Ja, uh, toen zat een collega trainer van me, of een collega, nee, niet een, een vriend van me, die trainde daar. Ja. En die kwam al die oude internationals ook tegen. En dat ik toen eigenlijk zoiets had, ik wil gewoon graag drie weken naar Malta. En dan heb ik het boven tafel, dat weet ik zeker. dan kwam daarna meteen een nieuw clubgebouw... of een nieuw bondskantoor uh, kwam er in Malta. En ja, die wedstrijd, die, die moet gefixt zijn. Het was ook halverwege pas een verschil van twee, volgens ja, mij. En uh, opeens vlogen ze er allemaal oh, in. Vlogen ze allemaal in dus en het en wij verhaal zeiden... gaat dat de bondscoach Kees Rijvers... toen bij vrienden thuis zat de kaarten en nee. helemaal niet meer rekening... is zijn nog steeds u... woest over... Hij blijft dat altijd ontkennen, oh, inderdaad. dat niet dat hij zo, dat ja, niet, ja. Uh, Maar dat, ja, je had toen nog geen Twitter of, uh, nee. of, of uh, dingen. Maar die rare wedstrijden heb je nog steeds. Hè? We hebben toen die uitschakeling van Ajax gehad... In de, in de Champions League vorig jaar. En daar hebben we ook wat te geluiden van. Wat een toeval. Niemand doet meer wat bij Dynamo Leuk. Zagreb. Zo lijkt Leuk. het. Aan van over de linkerkant. Kijk, Gomis. Doelman, die duikt toch een tikkie naast de bal. Is dat opzichtig? 4-1, <laughs> Gomis. In een looppasje naar de middenstip... <laughs> Want nu begint men er echt in te geloven bij Olympique Lyon. Lyon won die wedstrijd met 7-1... waardoor de Franse Club doorgaat naar de volgende ronde... ten koste van Ajax. Weer Lyon en ze lopen er zo doorheen. Lissandro, Lissandro ingevallen door de benen van de doelman... die amper wat doet... En dan is het ja, vijf, gelopen, deze we, we ja, gebruikelijke deze, deze geluiden, uh, Ja, dat was een soort Malta. Hè. Ik heb toen die ja. tweede helft zitten kijken. En, uh, ja, wat, is... Want wat voor de mensen die dit precies niet precies weten... wat was de stand van tevoren? Wat moest hier gefixt worden, Tom? Nou, Lyon moest, geloof ik, met zes doelpunten verschil winnen... om ten koste van Ajax door te gaan naar de volgende en ronde van de, al drie wedstrijden van de, de Champions gescoord. League. Ja. En Lyon had al drie wedstrijden niet gescoord. Met de rust stond het 1-1. Dus, tegen Zagreb, hè, tegen, tegen die van ja. Zagreb was dat. Dus er leek gewoon een duidelijk verhaal. In Amsterdam zat iedereen al met de armen over elkaar... van, nou ja, die tweede ronde is in ieder geval binnen. En uh, ja, we rempelden. Lyon scoort nog zes keer in de, in de, in de tweede helft. En, en dus uiteindelijk gaat uh, Lyon uh, door... En Zagreb was al heel veel over te doen. In Kroatië werd die club al in verband gebracht met, met matchfixing... en de verdediging speelde zelfs ja, een jongen die... Tom, dit was de dag dat ons boek werd geboren, eigenlijk. Want, want, want, ja. want toen gingen wij ook kijken naar dat Zagreb... en we kwamen echt allerlei andere schandalen rond Zagreb tegen. Het dus de... was het moment dat jullie dachten, we gaan nu een boek Nou, de irritatie overgeven. liep dusdanig op. Ja. We hadden Platini al gehoord, de voorzitter van de Voetbalbond... Uh, ja. Blatter, uh, Rogge van de NOC, uh, alle topmensen... die zeiden, dit is het grootste gevaar van het voetbal, we volgden het wel... Maar uh, op deze dag was het zo dat je zat erbij en je wist, het stinkt. En er zat nog één heel bijzonder ding aan. Er was een verdediger van Zagreb, die op een gegeven moment... dat kwam later in een soort slow terug, een knipoog gaf... naar Dat een scorende, wilde ik net vertellen, ja. ja. Die, kwam, uh, die was gefotografeerd terwijl hij uit de wetkantoren kwam lopen... met Ook een grote briefje nog, ja. en, uh, die speler die knipoogde naar een tegenspeler die ja. had gescoord de, uh, die wedstrijd. Dus was knipoog... een verdediger van, uh, van Dynamo Zakreppen ja, was de... dat. Dat was echt uh, ja, een ongelooflijk verhaal. En onze irritatie was ook een beetje dat toen vanuit de KNVB werd gezegd... dit moet onderzocht worden. Uh, vanuit de Weva werd gezegd het uh, moest onderzocht worden. Zelfs vanuit het Europarlement hoorden we mensen op hoge poten... Dat het, zo niet, uh, ja. dat het zo niet langer kon. Ja. Maar ja, we zijn nu inmiddels een jaar verder... En we hebben er helemaal niks meer van gehoord. En ook dit verhaal is gewoon weer ja, eigenlijk we, in een doofpot verdwenen. Nou, we hebben er wel vaak naar gevraagd. En ook van het Europarlement nog steeds. En een paar weken geleden was er even nog steeds het standpunt. We zijn er mee bezig. <laughs> en uh, we, we gaan er wel naartoe. En die onderzoeken behelzen ook meestal. Dan gaan, als ze al een keer gaan ooit. Dan vragen ze, is er hier omgekocht? En kom ze terug met het rapport? Nee. Maar dat is dus, dus, dus geen enkele. Dus, maar is dat een is ook een schoon, grote is het grote probleem van, de, van, de, van, de, van het voetbal eigenlijk. Die bonden staan met een waterpistool tegenover een bende goed georganiseerde criminelen met, met bazookas. Met, start, met, trek, veel, met veel betere wapens. Ja, maar dat, dit is dit volgens mij. Dat, dat zou een. Het is te snelle conclusie zijn, dacht ik op een gegeven moment toen ik jullie boek las. Nou, we hebben we de natuurlijk de, de hele ook. Tour de France-situatie gehad, waar heel veel mensen hadden belang. Bij het feit dat Armstrong en zijn mannen met die drugs door konden rijden. Er zijn misschien wel heel veel mensen die belang hebben. Uh, dat deze industrie, deze gokindustrie. aan de gang blijft. Ik bedoel de, Fantastisch. Uh, de Blatter, de, de grootste voetbalbaas. Dit is toch ook niet de die is toch ook niet heel erg zuiver. Die is dan neergezet uh, door Adidas. Er is net een geweldige ander boek uh, verschenen. FIFA Mafia. Ja, dat is wat toevallig <laughs> de dezelfde. Collega's van jullie. Nou ja, als een Duitse collega van zuid Zeitung. Als je daarna gaat kijken. Dan is de hele, dan gaat het dan over hoe Adidas de hele sportwereld overneemt. Lens Amsterdam was Nike, mm -hmm. maar, uh, en die hebben op een gegeven moment dat meneer Adidas ging dossiers aanleggen met alle bestuurders. Welke vrouwen, welke dingen, welke noem maar op. En op een gegeven moment was hij in het begin met sporters bezig, want daarna ging hij gewoon bonden inrichten. En zonder Adidas kwam jij niet aan de macht bij FIFA of bij UEFA. Uh, dus er gaan enorme commerciële belangen. Achter de schermen van de sport is het onschuldige meisje. Maar daarachter zijn. Dus misschien wordt, hebben die bonden wel helemaal ook wel belang bij om het een beetje zo te laten. Sterker nog, uh, um, er is een, het is een afgesloten wereld. Kijk, uh, de, de FIFA, de, die hebben een, een omzet die is veel groter dan menig land. Maar er is geen enkele zelfregulering. Het is geen democratie, er is geen kritische tegenmacht. Er is niks. Het is een gesloten wereld. Ze hoeven niet zoals landen te voldoen aan allerlei uh -huh. rechten, plichten. Uh -huh. Noem maar op. Niemand controleert ze. Uh, en als je ziet hoeveel geld omgaat met tv-rechten, noem maar op allemaal. Nou, dat is niet een industrie die zichzelf gaat uh, reguleren. Dat kunnen inderdaad de belangen zijn, want wij vinden onszelf al enorm. enorme... Uh, enorm dat we enorm veel hebben uitgevonden in een jaar tijd. Maar we hebben het, uh, toch het zeer ernstige gevoel... dat we over vijf jaar uh, keihard om onze eigen naïviteit lachen. Dat het allemaal nog veel en veel dieper... Uh, dat het topje van de ijsberg is. Want het interessante, ja. nog even terugkomen, Tom... op het, uh, ja, de meest recente, in het oog springende... Uh, he, fixed, fixed match waar Nederland dus in dit geval Ajax bij betrokken was. Die heb wedstrijd met al die doelpunten die opeens invlogen. De dag daarna... Um, werd aangegeven vanuit de UEFA. Er is, dit, is, dit is goed, er is niet gesjoemeld. De ja, dag daarna was dat, het onderzoek dat, af. Dat, dat kan dus helemaal niet. Ja, ik, ik vraag me af hoe ze dat doen. Hoe ze dat even een nachtje en 24 nou, uur onderzoeken. Ze hebben zo'n goksy ze hebben, ze hebben zo goksysteem waarop ze dan kijken... of er op een rare manier is gegokt. Ja. En uh, daar kijken ze dan eventjes naar. En alleen, ja, dat gaat, over, maar een, dat gaat uh, over het hele illegale gokcircuit in Azië. Eh, hebben ze geen flauw idee? Ja, dat is een soort waarschuwingssysteem. Als er heel veel geld op wedstrijden wordt ingezet... dan gaan alle alarmbellen af en dan weten ze dat er iets aan de hand is. Maar niet alle gokbureaus in de wereld doen er aan mee. Het doet maar een klein aantal gokbureaus. Zeg maar een aantal boekmakers ja, werkt daar aan mee. Maar het overgrote merendeel niet. Dus op basis daarvan kun je niet alleen een conclusie En dit conclusie kan natuurlijk ook gewoon trekken. zijn... Dat, dat, dat Olympique Lyon tegen die wat ja. minder kapitaalkrachtige Kroaten heeft gezegd. Ja. Hier jongens, een zakcentje. Dat is interessant, want, want het... jullie waren al uitgeschakeld. Want wij hebben wel belangrijk ja, dan, dan heb je meer over sportiviteit en, en fair play. En dat is inderdaad iets anders dan wat wij in ons boek willen beschrijven. Want ja. wat wij met name beschreven hebben is matchfixing. Het, het manipuleren door criminele organisaties. Ja, maar dat is een andere vorm van matchfixing ja, ook jij? nog. Oh, ja, sorry. ja, dat, ja. Dat, dat, dat is wat jij bedoelt. Hè? Ja. Van, uh, je kan natuurlijk ook gewoon een envelop geven aan de tegenpartij. Van, uh, wil je voor 50.000 euro de wedstrijd verliezen? Dat zijn ook dingen die gebeuren. Dat is in Italië bijvoorbeeld gebeurd. en is een groot schandaal geweest, een uh, aantal jaar geleden. En dat ging vooral daarover. Maar waar de UEFA, de FIFA en Interpol en Europol en alle politiediensten zich zorgen over maken, dat zijn dus criminele uh, bendes die, uh, die het voetbal manipuleren. Dat is wat anders. Ja, nee, je, je, je, kan, je kan met je club. Oh, sorry. je kan met je club zeggen: sportief, zoals de oude voorzitter deed hier in een envelop. En dan worden wij kampioen ja. en dan gaan wij naar de James League. Dat is één. Dat is eigenlijk een simpele ouderwets uh, fixing. Ja. De romantische. Zoals Annelich ooit in de Europa Cup ja. finale kwam. Maar dit gaat over heel andere dingen. Dit is een ander schaal. Dit is als ja. het topje van de ijsberg. Uh, vrezen jullie. We gaan zo ja. nog een klein beetje onder water door. Eerst even bijkomen met muziek die oh. jullie hebben meegenomen. Ik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 That this happened next. I searched for between the sheets. Or feeling blind. Realized all I was searching for. It's like wildflowers, Luisterde naar Keep Your Head Up, Ben Howard. Meegenomen door Ivan van Duren en Tom Knipping... journalisten van Voetbal International en schrijvers van het boek Voetbal en Mafia. Het is een ontluisterend boek over hoe criminele bendes geïnfiltreerd zijn... in het internationale profvoetbal. En we weten pas het topje van de ijsberg. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Ja, we hadden het al even over de parallellen met Lance Armstrong. Een hele wereld die er uh, belang bij heeft... om niet uh, de boel aan het licht te laten komen. Er was één journalist, een Ierse journalist... en die nam het op tegen Armstrong. Um, vervolgens uh, kreeg hij een, een, moest hij een miljoen schadevergoeding betalen. Dat blijkt nu allemaal. Dat hij het allemaal bij het juiste eind had. Maar ook zijn eigen vakbroeders uh, die keerden zich van hem af. En het, het werd een soort... Uh, ja, hij deed zijn werk en dat mocht eigenlijk niet... Jullie um, ze geven het aan dat het pas het topje van de ijsberg is. Er lijken niet heel veel voetbaljournalisten hier in te duiken. Um, wat bezielde jullie Tom om, om dit te doen? Nou, je maakt je inderdaad niet erg populair uh, bij, de, bij, de, bij de vakgroep. Maar ja, ik vind dat je als journalist uh, toch de plicht hebt om gewoon uh, te vertellen wat er speelt. En als je merkt dat uh, dit soort grote uh, ja, zaken spelen achter de schermen van de voetballerij je schrijft voor een voetbalblad... ja, dan heb je toch als journalist uh, de taak om de mensen voor te lichten... en te vertellen wat er aan de, wat er aan de hand is. En we hebben dat bewust voor gekozen om alleen voor uh, zaken te kiezen... Die al, die al bewezen zijn, die al voor de rechter zijn geweest... of uh, die al door de weven zijn, uh, zijn behandeld. Ook om een sterke boek te krijgen... en niet uh, jezelf te verliezen in allerlei uh, geruchten... of de recordinformatie. Um, en um, ja, ik vind... Als je voetbaljournalist bent, anno 2012, uh, er gaat zoveel geld om in de, in de voetballerij. Uh, er spelen zulke uh, belangrijke dingen op de achtergrond. Ja, dan kun je niet meer alleen maar schrijven over een uh, balletje op de maar paal... Goed, of de, over de een gemiste van penalty van, de team van Maar 9 van de 10 van je collega's die doen dat gewoon wel. Wat, wat zit er in jou dat je denkt... Ik, ja, omdat... ik kan het niet. Waar ja, komt, omdat waar ik... komt het, het moreel kompas bij jou vandaan, Tom? Ja, ik heb dan toch gewoon die drive om uh, zeg maar zichtbaar te maken wat er, uh, wat er gebeurt. En ik wil natuurlijk ook... Uh... Kijk, ik ben zelf ook voetballiefhebber. En je hebt in allerlei andere landen al gezien dat het voetbal gewoon uh, kapot wordt gemaakt... In de Bulgarije zit er geen man meer in het stadion. Helemaal kapot gemaakt door de gokindustrie. Er zitten alleen nog twintig man met een leren jas en een, en een pistool in de binnenzak. Mm -hmm. Maar uh, ja, de Bulgaarse voetbalfan die hoeft niet meer naar de eigen competitie te kijken. Die is die compleet... twintig en die twintig man weten allemaal voor de wedstrijd. Ja, dat ja, is compleet ongeloofwaardig geworden. En uh, dat hebben meerdere landen gezien. In Azië is, is dat begonnen. Dat is later ja. als, een, als een soort vogelgriep naar, naar Oost-Europa gevlogen. Steeds meer landen worden aangetast. En uh, ja, ik, ja ik, ik zou niet willen dat Nederland eigenlijk ook volstrekt ongeloofwaardige competities uh, heeft. Dus ja, dan moet je als journalist uh, toch aan het licht brengen van, uh, van wat er gebeurt. Iwan en jij, waar komt het bij jou vandaan? De drift om het boven water te krijgen? Ja, hoe kom ik er vanaf? Uh, nee, wat, hey, waar komt het vandaan? Uh, ja, waar komt het vandaan? Ik denk, uh, ja, als ik mijn verleden doorneem, dan... Uh... Wat is dat voor verleden? Nou, dat, is, dat, dat hebben we wel een hele nacht nodig. Maar een groot deel daarvan was al activistisch verleden. In ieder geval waarvan ik zelf zoiets had van... ik ben goed opgeleid, geleid, uh, gouden lepel in de mond geboren in Nederland. En uh, de hele wereld zat eigenlijk in de brand. En ik heb gewoon het geluk dat ik hier geboren ben. Geen oorlogen meemaak. Gewoon altijd weet dat mijn ouders er zijn. Uh, dat je niet bang hoeft te zijn, uh, noem maar op. En dat klinkt tegenwoordig, klinkt het allemaal erg gratuïde... En, uh, maar het is, het is gewoon wel. Maar wat is activistisch? In jouw geval? Nou, is dat als je, dat jij opkomt voor, voor anderen en dat je uh, grenzen probeert te bewaken, dat je onderdeel voelt van de samenleving. Wat en heb niet je, ik, wat ik, heb ik. Voor het voetballen uitgespookt op activisme. Oh echt alles zo'n beetje. Van die Jolende cowboys uh, collecteren tot, uh, tot uh, apen opvangen in Thailand die uit. Uh, uit uh, je ken je wel van die apjes die daar in die uh, barretjes zitten met die sigaretjes en zo. Dat mocht op een gegeven moment niet meer van de Thaise regering, maar die werden overal gedumpt. En daar ging jij je hard voor maken voor ja, Aarijd. Er zet hier van op zo'n eiland die apen die hem aanvielen te voeren en te rehabiliteren. Maar dat en, is wel uh, atypisch om in de voetbalwereld terecht te komen als, als apen beschermer, of niet? Ja, nee, de, de, absoluut is het ook atypisch. Ik ben ik denk ik ook een zeer atypisch uh, voetbaljournalist. En, uh, maar voetbal had wel altijd mijn passie. Maar ik weet ook wel dat ik dan... Uh, uh, in stadions ook heel erg moeilijk uh, of lastig vond... Uh, hoe, de, hoe het racisme, wat zeker in de jaren tachtig nog behoorlijk... Uh, uh, aan de gang was, dan gingen we daar ook meteen actie tegen ondernemen. En uh, nee, dus ik heb echt, uh, wat dat betreft, alleen op een gegeven moment uh, de, de, de, de, word je ook groot. En dan denk je, van, uh, wat ga ik eigenlijk van vak uitvoeren? En voetbal was altijd mijn passie. En ik, ik rolde eigenlijk per ongeluk, want ik wou journalist worden. Ik rolde bij de Gelderlanden binnen en. Uh, ik nou, werd al vrij snel gebeld door Voetbal International. blaadje dat ik al, ja, een beetje net zo met het ogen morgen, dat is al je hele leven, dat Goete Nacht Vrounden. Voetbal International kwam altijd op woensdag. Weet ja. je, Het was zo'n zo'n hoeksteentje in mijn samenleving. En en dan mocht dan ik dan de profvoetballers invullen. Favoriete boek en dan zeiden ze De ontvoering van Heinrich. Ja, wat ja. trouwens, overigens van Peter. Ja, en maar de Fries, dat die, en dat, is die rubriek er nog of niet? Ja, die is er oh, nog. Alleen ja, uh, dat boek kennen ze niet. Ze lezen nu niet meer. Maar weet je wat het aparte is? Ja. Ik ben dat boek zelf eens een keer gaan lezen. Want ja. Ik was zo nieuwsgierig. En wat erger was, ik vond het. Echt ontzettend leuk. boek om te lezen? Daar gaan we het een heel andere keer over. Ja, daar was ik er bang voor. Uh, onze tijd tikt hard weg. En gelukkig, um, Tom, ben jij beschikbaar om in, in dit uur... hierna, na het nieuws van één uur, um, bij ons te blijven. Want er zijn zoveel wonderlijke, maar tegelijkertijd... verrustende anekdotes in jullie boek... dat we daar graag nog wat meer van horen. En uw luisteraar komt dan ook aan het woord. Um, in ieder geval, we gaan, we gaan verder met de voetbalmafia... na het nieuws van één uur... De methode die jullie hebben toegepast, ben ik benieuwd naar. Um, jullie kennen waarschijnlijk wel het boek De Prooi van Jeroen Smit... over de ondergang van de ABN AMRO. Wat hij heeft gedaan, hij heeft iedereen in die wereld gesproken en gezegd... maar als jij je verhaal niet vertelt, dan ben je de enige het niet vertelt. Al je collega's vertellen het wel. Toen kreeg je iedereen aan de praat en ik heb een, onlangs een ingewijde gesproken... en die zei, nou eigenlijk is het gewoon waar. 95% van wat in dat boek staat is waar. Hij heeft dit in een vorm geschreven die jullie ook hebben ge, toegepast... Bijna als een soort misdaadroman vanuit, vanuit de he, vanuit point of view um, nou ja, van, de, van de figuren zelf. Je leeft in jullie boek mee met de corrupte scheidsrechter of de omgekochte speler. Het leest bijna als een misdaadroman. Maar hoe kan ik nou bij jullie weten wat er waren ze niet? Nou... Je hebt eh, achter in het boek misschien eh, de bronnenlijsten gezien. Daar uh -huh. kun je in ieder geval eh, zien op welke interviews eh, we het hebben gebaseerd. Op welke rechtbankstukken het is gebaseerd. Op welke WF en FIFA veroordeling het is eh, gebaseerd. Dus dat zijn, ja, dat, we hebben mensen geïnterviewd. We, ge we hebben zeg maar allerlei documenten verzameld. Niets van al het wonderlijke wat de, en, en nou ja, de meest absurde verhalen. We hadden het over de Zambianen in Lapland. Is, is uit één bron tot jullie gekomen. Alles is... Nee, elk afzonderlijk verhaal... dat is, dat is via meerdere bronnen... hebben we dat rond uh, zeg maar uh, gekregen. Want ja, zeker met dit soort verhalen... zou ik het ook veel te gevaarlijk vinden... om op één bron uh, ja. af te gaan. Nee, want jullie boek leest... smakelijk weg zijn boeven en nachtclubs met rood verloer... waar dames met diepe decolletés. Uh, de, in Rusland privé, het champagne, zalm... Oost-Europese ja, uh, boeven... Dus, het is een dus, soort... Ja krankzinnige misdaadroman waar je in terecht ja, ja, we hebben natuurlijk wel een heleboel dingen ook zelf gezien. Zoals in Rusland bijvoorbeeld waar je het over hebt. Bij Angie zijn we zelf uh, mee op tour geweest. Ja, dan krijg je natuurlijk sowieso al een veel kleurrijker uh, verhaal. Ja. En uh, ja, we hebben ook heel veel geput uit interviews... en mensen ook specifiek gevraagd naar allerlei details. Was het gevaarlijk voor jullie, Iwan, op een gegeven moment? Zijn er momenten geweest dat je dacht... Dit ja, is link aan de orde. Nou, daar zitten we nog steeds middenin. We zijn nu natuurlijk dichter bij huis bezig. En uh, ja, het is een gevaarlijke wereld. En, uh, nou, op een gegeven moment, wij, wij zijn natuurlijk op zoek... Uh, zijn, ook wij hebben heel veel mensen gesproken... maar niemand durft in het open te praten. En als je het leest, dan kom je al vrij snel spelen... tegen zichzelf aan het vergassen... ze ergens in zijn auto in Hamburg, omdat hij zo bang ja. is... En op een gegeven moment kregen we wel spelers, nou, hoorde kregen we een tip uit Zwitserland. Want er was een jongen die, die daar wilde praten. En die had het tegen zijn voorzitter gezegd: van, noem maar op allemaal. Maar voor we er waren, lag die man lag al dood in een rivier. En dan liet een kind, twee kinderen en een vrouw achter. Zes weken later, nieuwe, nieuw verhaal in Hongarije: een clubvoorzitter die, die ook een boekje open wilde doen. En uh, die dat ook daar op de radio al iets over had gezegd. Dus weer hoop. En van, ja, als, als ze het ergens anders vertellen, dan willen ze het bij ons ook vertellen in het open. Want dat is moeilijk, want we uh -huh. hebben veel verhalen niet opgeschreven. Maar die, pleegde, die werd op het uh, uh, beton van zijn flat gevonden even later. En dit is een wereld waarin... Uh... Dit gaat allemaal over spelers en relatief wat kleinere clubs. Die ja. worden omgekocht in de tang zitten van de ja. Oost-Europese criminele bendes. Ja. En er niet meer, als ze eenmaal in die tang zitten, er niet meer uit nee, nee. Het moeilijkste dat... is om mensen onder mensen aan het doodsbang. woord te krijgen hierover. Ja. Want iedereen is gewoon doodsbang en niemand heeft er eigenlijk een belang bij. Om dat verhaal uh, voor de bune te brengen. Er is één speler geweest uh, uit Servië die dat wel heeft gedaan. Maar ja. nou, de beste man uh, kwam terug op het vliegveld in Belgedoe en uh, kon meteen uh, onderduiken. En is pas, geloof ik twee maanden geleden weer ergens opgedoken bij Met een van de of andere club. Maar vreselijke die heeft, die heeft een half jaar uh, onder de radar moeten, moeten, ja. moeten leven. vanwege allerlei uh, vreselijke bedreigingen. En de bedreigingen die jullie kant op zijn gekomen, uh, ze waren, zijn die groot genoeg geweest om jullie aan het wankelen te brengen? Nou, we hebben, er wel, we hebben het wel veel over, uh, over gehad samen. Ivan uh, zwijgt nu wijselijk. Ik vind het een mooie vraag. Ja, dat wankelen, dat is wel, uh, wel een hele mooie een mooi woord. Het gebruikt. lied wat je koos, Keep Your Head Up, van Ben Howard... Nou, het is wel uh, heel vaak dat je... We uh, ja, kijken met niemand, behalve alleen wij tweeën... weten wat we weten. En uh, nou, vertrouwen ik ook blindeloos op. En geen, geen vrouw, geen ouder, niemand uh, belast. Zelfs onze hoofdredacteur niemand. Het is ons ding. En we weten uh, zoveel... Uh, nou, dat we wel inderdaad uh, forse gesprekken hebben gevoerd... van uh, hoe ver ga je als journalist... Uh, in het blootleggen van uh, bepaalde zaken. En welke risico's mag je lopen daarin? En, uh, ja, dat is wel een heel serieus onderwerp. Want je dwaalt met z'n tweeën een wereld in... waar je dan wel eens nu en dan iemand tegenkomt van Europol... of van, van, van, van Interpol, die zegt van wegwezen hier. Maar wij willen gewoon uh, die zaak afmaken. Maar wat is, hey, is het dat waard? Maar ik... En andersom, was er een moment dat, het, dat de corruptie aanlokkelijk werd? Dat jullie, of zijn jullie nooit in, in zo'n situatie terechtgekomen? Nee, die... Dat de dames met decolletés in raar... tussen de rare Russische miljardairs en privéjets... dat komt dichtbij. Zo ja, wel. ja, dat is ook wel... Dat, maar dat mag dat is lekker toch? Ja, man? dat mag ook nog wel. En, uh, en, uh, uh, alleen op het moment dat, dan, uh, dat het... Nou, Weet je wat, waar wij in lopen... wij hebben ook bijvoorbeeld heel veel met makelaars te maken. Met, uh, noem maar op... Het voetbal is een voortdurende verleiding. Uh, voor het, uh, als je weet dat het grote geld overal ligt... Ja. maar ze ja, dus allebei weten dat we er nooit gelukkig van worden. In Nederland ja. heb je al zoveel geld... Nee. En normaal gesproken, je nou, 3.000, 300.000 of 3 miljoen. hebt, word je gelukkig van. Jullie uh, laten je niet door een uh, boonga-boonga-party van de wijsbrengen. Nou, dat zeg ik nou ook weer niet. Maar, oh, <laughs> maar we okay. blijven wel op onze koers. Nu beginnen ze naast, naast zwijgen opeens tegelijkertijd te lachen. Um, Ivan en Tom, um, de tijd vliegt. Tom, jij blijft bij ons het uur hierna. Ik, ik wil één ding tot de luisteraar zeggen en dan kom ik bij jullie terug... Um, we gaan verder het uur hierna en, en we, gaan nog, we komen nog langs handel met minderjarige spelers, zaakwaarnemers die miljoenen verdienen aan transfers, corruptie bij de hoogste bestuurders, de gifbeker is nog lang niet leeg. Maar een tweede uur na het nieuws van een uur luister kunt u er zich ook mee bemoeien. Bent u wel eens op een of andere manier met corruptie in aanraking gekomen in de sport of wellicht in uw werk of elders in Nederland, in het buitenland? Dan kunt u al dan niet anoniem uw verhaal vertellen. 0800-1121, een gratis nummer. U kunt nu al bellen. Of mailen mag ook. Casaluna het ncv.nl um, ja, ja. Wij hebben nog één minuut. Waarom is er bij ons nog nooit een zaak boven water gekomen? Omdat... Nee, laat ik het anders zeggen. Hoe lang duurt het voordat er in ons land een zaak boven water komt... over een wedstrijd die gekocht is? Nou, Als justitie het serieus gaat nemen, heel snel. Maar als, het, als, je, als je het niet onderzoekt, komt het ook niet boven water... Kijk, je hebt gewoon keiharde bewijzen nodig. Dus dan moet je bankrekening kunnen controleren. Dan moet je telefoontaps kunnen aanleggen. En dat kan de bond niet. Dat kan je als journalist niet. Nou, dat wil starten. je niet. Top. Dat wil je niet. Goed, we gaan hierop ja. terugkomen. Ivan, ik wil jou alvast hartelijk danken, Tom. Jou zie ik zo meteen nog terug. Um, en dan ook nog dat gedoe met die grensrechter vorige week. Is het voetbal nog wel leuk? Toch wel? Als, als journalist is het volgens mij de boeiendste tak waar je over kan schrijven. We komen terug. Tot zo. <lacht> We gaan er even uit voor het hoorspel en wij eh, zijn bij u terug na het nieuws van 1 uur... met nog meer corruptie, eh, voetbal en u aan het woord. 0800 1121. Ik? ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV. De NTR presenteert een hoorspelserie in 70 afleveringen... Amsterdam, de jaren zeventig, de strijd onder Wallen, deel 1, het voorstel. Kijk, maar. Ga eens van de stoep af, Eiko. En ga eens naar de kapper. Harry. O, gabber. Je. Dat is een tijd geleden. Hoe gaat-ie? Ja, eh, goed. Goed.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 Oh. Uh, wat is er gebeurd? Uh, niks. Nou ja, gisteravond. Uh, ik stond, uh, had ik zo'n. zo'n jenk in de zaak. en. die uh, kotsen de boel onder. Uh -huh. Nou ja, ik moest die hele rotzooi weer opruimen, natuurlijk. Ja. En toen ik bukte. toen. toen uh, schoot het erin. Fuck you, old man! Hey, you, betalen! Don't touch me, or I'll yeah, kill you. On, you pay? You must pay! I'm not paying the 100 gilders. No fucking way. We just had two beers. And you had a bottle of champagne for the ladies. Yeah. Come on now. No. Let's, let's just no. pay the bill. No way. This guy's trying to rip us off. Come on. Let's go. Yeah, yeah. okay. Let's go. Hey, hey, hey. What, what, you're trying to stop you me? You fucking pay! Als je het al in je rug krijgt van even bukken. Je bent beter in je rug krijgen van even rukken. Hou nou op nou! Let me alone! Get out! Hey. Die jaren gaan top tellen. Ah, ah. Bah! Harry de Moker geveld door een emmer Ja en een duw. You knocked him out, you asshole. Wil jij jouw Kom maar, ah. kom maar. Kom please, please. Shut up, bah, you! Kom nou. op nou. Nou, nou. nou, Als jij denkt dat, je, dat jij met mij gaat kan lopen kloot omdat jij uit Amerika komt, heb je het mis, Mister? Oh. straks sla je nog het ziekenhuis ah. in, joh. Ja nou in. Kom op, hij bloedt als een rund. Ik je even bellen. Stop er nou. Hey, son, kom eens even helpen. Wat? Kom even helpen. wat ga je dan doen dan? Pa, die gast is bewusteloos. Wacht hem vast. Pops, omtrekken. Ja. Naar buiten met die gast. Kracht zetten, jongen. Ja, dat doe ik toch? Man, zou we niet. Wat is te zwaar? Wat is er? Wat is er? Wat heb je, pa? Niks. Wat is er?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 Maar nou, ik vond me prima. Hoe oud ben je nou eigenlijk? We staan nog steeds elke avond in de Zet Zetrit, wat krijg je van me? Hé, hey, kijk nou eens. Harry de Moker himself. Oh god, wat je knor. Op weg naar moeder de Vel? Ik heb toch geen tijd gehad voor een bakkie. Zeg, hoe loopt die Pigal? Nou, loopt als niet tiet. Weet je, misschien moeten wij eens praten. Oh. Nou, ik heb misschien iets heel moois. Huh? Nou ja, kom eens langs. Oké, okay, doe ik. Maar John? Heb ik net wakker gemaakt. Moet je koffie? Is die nou pas op? Hij moet om elf uur in de pikal zijn. De bierwagen die komt straks. staat een douche. Ben je nou alles eens bij de masseur geweest? Wat eten we vanavond? Stooflappenpiepers en rode kool. <lacht> ja. Ik vroeg je wat. Ik laat me niet bepotelen door een vent. Nee, het nooit niet. Hé, hey John! schiet nou eens op, man!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 Ongepa. Mm. Hoe is het nou met je rug? Beter. Jij ziet er anders uit als een lekker voetbal. Ja, een beetje laat geworden. Waar is mijn roer, maar heb je vader opgegeten. Het flik je me nou en elke keer, hè? Dan moet je maar vroeger je nest uitkomen. Dat doe ik anders gezegd dat jij niet zoveel eieren moet eten. Maar, moet ik dan honger lijden? Ik heb ook gezegd dat je regelmatig op controle moest gaan. Nou, ik voel me prima.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 Ja, Adi, je hebt een uh, bokschool in de Nieuwe Eilenburgerstraat. Ja, dat weet ik ook wel, ja. Maar misschien boks jij hier. Nee, nee, nee, Maarten. Nou ja, het, het zou anders wel goed voor je wezen. Uh. John! Telefoon! Ja, ik kom. Wilt u ook, meneer Bruijs? Ja, uh, lekker schatje. Doe mij er ook reactie bij. Jij ook, Adi? Uh? Nee, zeg. Het was mij te vroeg. Dus, jij wou mij spreken? Ik, ik heb wat bij de hand. Nou, kom maar op.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 Als je nou instapt, dan sta je vooraan. Luister, de grootste markt is seks. Ja, en zal ik jou eens wat vertellen? Ik stap in de piepshows. Piepshows? Ja, ik had als eerste een toplesbaar op de Wallen. En nu heb ik als eerste een piepshow. Brengt dat wat op dan? Nou, ga rug per dag. Dan kun jij niet erg op met je plaatjes. Ja. En het is niet verboden ook. Nou, ja, al je geld gaat naar de belasting. Ja, rustig, maar er blijft genoeg over. Wat?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 Nou, net zoveel als ze stonden. Vier. Je vader is een goede man, jongen, maar niet verstandig. Wat is dat? Een rekening. Dat, dat zie je ook wel, ja. Je moet er niet goedkoper op, hè? Ik bied hem mijn kapitaal aan en hij laat het lopen. Hoezo? En die champagne bij jou dan? Ja, want die heeft kwaliteit. Ja. laat de rest maar zitten. Luister jij naar de radio?